Beter leven, beter bed.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 En er rijden ook veel minder treinen door kapotte wissels. En veel lijnbussen die rijden in de ochtendspits ook niet. Dan de formatie, die gaat vandaag weer verder. Tijdens de kerstvakantie moesten de partijen van de informateur Ledger nadenken over welke partijen ze erbij willen betrekken. Ze wil dat vrij snel weten, zei ze voor de kerst. CDA, D66 en VVD die waren toen tevreden over het overleg. En Ledgert ook. En vanuit het weer, het kan dus glad zijn vanuit het westen kans op sneeuw. Vanmiddag een combinatie van zon, wolken en winterse buien. En de temperatuur wordt 0 tot 3 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo, dan uh, Rick ja. en de files. 148 files nog, begin op de A2. Den Bosch, Utrecht bij Eveningen, een uur vertraging. A6, emmeloord Jaure bij Jaure 59 minuten. A20, Hoek van Holland-Gouda bij Ketelplein, 52 minuten. A27, Gorkem-Utrecht bij Lekbrug, een uur en 48 40 minuten. Dan de A27, Gorkum Utrecht bij Lunetten, 48. A27, dat is Almere Gorkum bij Houten, 49. A32, Meppel Weerden bij het Leppa Aquaduct, 36. En de laatste team is de A32, Weerden, Herenveen bij Herenveen, 35 minuten.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 De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentine. De vijfde in jouw ochtendshow. Ja, laatste deel van deze maandagmorgen met straks kans op geld en Begin de dag met een mooi bedrag. En dit is Rick Ashley. Radio 538. De charme van het programma is natuurlijk ook wel dat het spannend is om aan mee te doen. Ja, en mensen weten wat dat betreft ook wel waar ze aan beginnen. Daar worden ze heel goed op voorbereid. Met het verkeerde been je bed uit. Met de goede ochtendshow je dag in. De 538 Ochtendshow. Radio 538. Save my heart from the fate of Ophelia. Taylor Swift en The fate of Ophelia. In de ochtend, om 12 over 9 op deze maandagochtend. Ik zie staan dat we zo meteen de smulschijf gaan ruimen. Zoals ik net al zei, we weten nog niet zo goed welke plaat. Sorry, ja, ja. hè? He? Ja, echt... Maar er is ook. Kijk, dat is het probleem altijd zo rond kerst: oud en nieuw, eerste week van het jaar. Er komt niet zo heel veel uit. Nee. Er waren een aantal hele leuke kerstplaten. Ja, ja absoluut. Dit jaar was oh, een oh, goed jaar. Ja, goed, jaar. Ja, goed jaar. voor de uh, ook Nederlandstalige kerstmuziek. Maar uh, om te zeggen dat er nou uh, zijn er echt platen bij, bij jullie uh, opgevallen dat je zegt van nou, nee, ik zag snel even een plaat gemaakt met Katja Schuurman. Ja, die vind ik heel leuk. 2002. Ja, veel leuke platen. Ja. ja, doe ik Ik zou toch? zeggen die. Ja, ja. Meestal met geld. Ja, die Chanel, dat is ook helemaal. Uh, Chanel. Ja, nee, ze heet uh, Tayla, denk ik. Ja met de platen Chanel dat is helemaal TikTok hip and happening. Oh, oké. Okay. Dan komen jullie dan over een paar weken. Ja, ja, we ja, ja, ja, ja, dus ja, ja, ja. Weet je nog die Six Seven? Oh ja, Six Seven. <laughs> dat mag niet meer, hè? Weet oh, mag, mag nu niet meer. Nou, dat is hetzelfde met dit. Dus ja. daar komen jullie anders. Uh, oh ja. Oh. Hè? Maar dat is, uh, ja, de klapper. Oké. Okay. dan doen we die toch? We ja, kunnen ze ook allebei, uh, en dat we is luisteraars goed hier. Oh. Dat is een goede. Dus we hebben aan de ene kant, gaan we gaan zo meteen laten ze we wel even oh, yeah. aan je horen. Dan kan je eventje, yeah. Want ik kan me voorstellen, als jij hoort Tyler met Chanel, dat je denkt, ik heb geen idee waar het over gaat. En is het als Chanel nummer 1, of 2, nummer ik wilde graag nog een Bohemian Rhapsody. <hijen> maar nog wel de originele versie. Ja. Die had hij gespot ergens, <hijen> <in> deze vakantie. <hijen> ergens om middernacht. nacht. Ik hem op een zender. Ik begin bijna en, een hekel aan die plaat te krijgen. Ja, maar dat snap ja. ik wel. Dat is Schikker, het is een geweldige plaat. Het is, gewel het is geweldig, maar, maar we doen, hebben een hem... boerderij en dan maar we hem hem kapot met gemaakt. Met ja. alle radiostations helpen we die ja. plaat helemaal naar de kloten. Dat is zeker waar, ja. Uh, nou, straks stel ik <laughs> eens even je voor, de mogelijke kanshebbers als het gaat om uh, de is the real life? <laughs> ja, ja. Wegwezen. Maar eerst deze stem. De internationale band, daar kwam je niet zomaar met je camera binnen. Dus... Wie heeft dat gezegd? Van wie is die stem? Via 0909 Mag je gaan bellen en een gokje wagen. Luister ook even waar die het over heeft. Internationale bands, daar kwam je niet zomaar met je camera binnen. Dus... Oh, Dan zou je kunnen weten. Camera. camera. Ja. camera daar gaat het over, ja. En bands, nou wie, oh wie, denk jij dat je hier hoort? Via 0909 Voor kans op 538 euro. Want dat is de hoofdprijs in begin de dag met een mooi bedrag. Gaan we voor je draaien, hoor, aan het rad. Want dat doen we ook gewoon in 2026. Armin van Buren. This is what it feels like. Nobody. What it feels like in uh, de 5 uur Dit is vandaag onze stem. De internationale bands, Daar kwam je niet zomaar met je camera binnen. Dus ik denk dat hij goed te doen is, maar. Be, be, be, dag. We gaan het be, be, be, Begin We gaan het doen. We gaan het Of We gaan het voor begin, begin de dag met een mooi bedrag. Begin de gaan het doen. We dag met... doen. En inmiddels uh, bij ons rad staat uh, onze Sofie alweer. Ja, ik vind het gewoon weer helemaal spannend. Ja. De eerste van het jaar. Jij ja, had nog de beste wensen trouwens, hè? Ja, dankjewel, ja. jullie ook. Ja. Heb je een goede jaarwisseling gehad? Ja, zeker. Heb je nog een beetje aan het rad gedraaid in de vakantie? Nou, dat had ik eigenlijk wel willen doen, maar ben er helemaal niet meer aan toegekomen. Oh, nee, nee. Nee. Nee, goed. uh, Lydia, goedemorgen. Lydia. Hallo, hallo. hallo Goeie, goeie. goeie ja, ik denk goedemorgen denk ik dat ze wil zeggen. Dat Denk ik. Maar Lydia. Ik ben een eh, beetje bang dat wij. Een slechte uh, valse start van nou voor eh, ja. slecht begin van het ja, jaar. Ja, Daar gaan we even naar. Ja, Astrid, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, Astrid is wel te verstaan. Nou. Ja, dat heb je natuurlijk met sneeuw op de antenne, ja. denk ik. Ja. Ja. Kan, kan zomaar gebeuren. Astrid, jij belt voor begin de dag met een mooi bedrag. Ja, inderdaad. En je hebt de stem gehoord. Ja. En jij denkt te weten om wie het gaat? Dat denk ik. Zullen we nog een keer luisteren? Ja, graag. Ja, prima. Om het spannend te maken, hè? De internationale oh ja. band, daar kwam je niet zomaar met je camera binnen. Dus... Nou, wie zou dat kunnen zijn? Ja, ik denk uh, William Rutte. De fotograaf. De fotograaf. De fotograaf. En uh, hij zit bij Show shownieuws, toch? Is hij ja, de, hij is zeker. regelmatig aan. Hij ja. weet heel veel over muziek ook, William. Oh, wat ja, ja, hij heeft natuurlijk ja. helemaal van die artiesten ook uh, gesproken in de loop der tijd. over zijn camera gehad. En wij weten, we hebben nog wel eens persfoto's ook gemaakt bij William. Als je bij hem in zijn studio komt, dat is een soort museum. Er staan echt allerlei pakken van artiesten. gitaren, ja, ja. maskers. Ja. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of hij heeft het wel. Uh, Astrid, het is helemaal goed. ja. En Sofie heeft gedruid. Het rad randelt ervan. Nou, zit hier een beetje los, ja? Ja, weet beetje wel. Oh maar het komt vast goed. Het komt vast goed. No, nou, jij nou, wint. Nou, nou, no, no. Oh, no. wat een lekker ja. begin. Nou, dat is een goed begin van het jaar, denk ik. 250 euro. Hoeveel? 250. Super. Dat is mooi, hè? Super. Dank je wel. Alsjeblieft. Heel veel plezier ermee. Ja, yes, super, dankjewel. Fijne dag en het allerbeste voor het nieuwe jaar. Nou, nou, jij ook. Jij ook, Astrid. En uh, maak er een mooi jaar van, 2026. En het uh, geldbedrag op het begin de dag zal het niet liggen. 250 euro is natuurlijk een heerlijke start. Ja, ik ben er blij mee. Ja, ik wou zeggen, ik wou dat ik dit bij de oudejaarsloterij had gewonnen. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> uh, 9 voor 11 met muziek van de police. Every breath you take. De police bij 538, waar wij uh, nog eventjes jouw hulp nodig hebben... als het gaat om het uitkiezen van de Smulschijf voor deze week. Want wij hebben twee kanshebbers. Tenminste, ja, Er is gewoon niet heel veel uh, nieuwe muziek bijgekomen de nee. afgelopen twee weken. Nee, en we kunnen ook zelf niet kiezen. Nee, we zitten een beetje met ons handen in het aard. Want wij hebben aan de ene kant een plaat van Snelle en Katja Schuurman. Dat is kanshebber nummer één. Dus als je die straks als Smulschijf wil hebben... dan mag je een één deze kant op sturen. Dus Snelle en Katja, het liedje heet 2002. Uh, en dit is hem. Nou, dat zou hem dus kunnen worden. Ja. Uh, waar het... je... Ik ga voor twee. Er is een... <laughs> hey, ook. Ik vind helemaal niks. Taila met Chanel is de, de andere optie. En dit is een plaat die op TikTok heel hard gaat. Chanel van Nathalie, optie 2. Ik vind hem wel leuk, moet ik zeggen, die, uh, die tweede. Uh, nou, laat maar weten wat uh, jouw uh, uh, voorkeur heeft. Is dat Snelle samen met Katja Schuurman het liedje 2002? Ik denk dat Snelle toen. Uh, nou, zal die geweest zijn. In niet? Nee. Gewoon well. niet? Ik denk dat hij. Was Snelle er toch wel al? iets ouder dan ik, geen 24. Idee, Uw, ik, hij? Geen idee hoe oud hij is. Misschien Snel, is dat he? wel zijn geboorte, ja. Nou, hij is echt in, in de categorie dat je denkt van hij kan aan de ene kant. Uh, nee, oh, hij is van 1995. Oh, 30, oh. dat was hij zeker. 31. Ja. Uh, maar dat is de eerste optie, dus snel en Katja Schuurman 2002. Uh, de andere, Tayla Chanel, laat maar even weten via... Non... Ja, wie mag bellen? Oh, mijn app is veel makkelijker. Zo even een appje naar de studio. Een 1 voor Snell en Katja, of een 2 voor Tayla. Help ons even uit de brand als het gaat om het kiezen van de smulschijf voor deze week. Dan is uh, de plaat met de meeste stemmen vanaf dat moment ook de smulschijf voor deze week. Straks hier, onder andere Mr. Props Journey en meer...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 Jackpot van Nederland. Ben jij klaar om alles uit je leven te halen? Pak dan nu je kans. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Ja, goedemorgen. Vandaag een winterse dag. In het binnenland valt er ook over toe sneeuw. Uh, de zon die komt er later vandaag bij 0 tot 3 graden is de temperatuur. En het zal je niet verbazen dat het nog steeds druk is op de weg... Rick met het meest actuele Ja, het zijn de 135. Dit zijn de knelpunten. A2 Denbos, Utrecht bij Vianen, 55 minuten. Dan de A6 Emmerloort-Jouwen bij jouwe. een uur vertraging. A16 Breda rotterdam bij Kralingen, 36 minuten. A20 Hoek van 100 Gouda bij Schiedam-Noord, 48 minuten. Helemaal mis op de A27. Gorkum, Utrecht bij Lek. De Lekbrug, een uur en 36 minuten vertraging. A27, Gorkum, Utrecht bij Lunetten, 42. A27, Almir hier bij Houten, 47 minuten. En de laatste is de A32, Weerdum, Heerenveen bij Heerenveen, 39 minuten. drie over half tien, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 Op drie van de 21 banen. Sommige ijsbanen zijn bang dat schaatsen te duur wordt. Dankjewel Valentin. Straks hier in de ochtendshow. Want het is maandag en hij is terug van vakantie. Peter Schop. We bellen even met Peter. dit is muziek van Trappik, Body. I don't want absence, I want face to face. Right there. Right now, don't want no delay. Time for whatever, whatever it takes. What you say. I gotta be, gotta be I'm I'll be fine, and nothing really matters. Nothing really matters. Nothing really matters. Mr. Brubbs. Nothing really matters. Het sneeuwt hard hier, hè? Ja, het sneeuw uh, ook hier in uh, Elverzon. Het komt met, uh, uh, niet met bakken naar beneden, maar met vloppen. Nee, het heeft altijd wel iets gezelligs. Het is superleuk. Man. Als je binnen op... zit achter het raam, dan is het klaar. Ja. Ik ben er al klaar mee hoor. Ja, snap het. Ik snap precies wat je bedoelt. Ik zag wel nu, uh, en uh, misschien, kijk, Sofie is natuurlijk onze fashionista. Kom. Ja, ja. Hier. En de jongste, dus die weet nog een beetje de trends. Maar die Moonboots is wel helemaal hip, toch? Zijn de Moonboots, uh, ja, ja? Ja, ja, ja. Is dat zo? Uh, hè? Dat klopt inderdaad. Maar echt de ouderwetse moonboot. Ja, die hè? hele, Klant. hele grote. Die ontzettende klompen. Dat oh. ziet er echt niet uit. Maar het, is nee, maar, toch maar het is wel hip. En dan het liefst inderdaad met een hele strakke broek... of een legging <laughs> of een panty, zodat het contrast A extra panty. groot is. Ah, ja. Ja. Maar ja. dan niet in de sneeuw, maar gewoon bij normaal weer. Ja, nou ja, ik zou ze nu wel graag ja. willen gebruiken. Nee, maar uh, ja, gewoon als, als fashion statement. Ja, wow. echt die oude jaren tachtig moonboot. Ja. Die, laat maar zeggen, dat cool, is... Uiteindelijk geldt voor uh, eigenlijk alle spullen die je in je kast hebt hangen. Gooi ze in die weg, bewaar ze. Het wordt vanzelf weer een keer hip. Ja, klopt. Dat is in dit geval ook. Maar loopt het? Heb je er wel eens op gelopen? Ja, loopt prima. Nou, it, voor mij zijn ze echt te groot. Want ik heb hele smalle voeten. Dus ik glip er dan steeds uit omhoog. Oh ja. Maar ja, het zijn wel een soort wolkjes waar je op loopt. Het oh, is best grappig. fijn. Ja? En je staat wat hoger, dus dat is ook lekker. Zo wat hoger? Ik, ja. ik zag zolen van 10 centimeter, geloof ik. Ja, ja, nou ja, het is wel met dit weer een beetje grip. Kan geen kwaad ja, natuurlijk. En ja. geen koude tenen? Nee, nee, ik hoor alleen maar voordelen. De moonboot. De moonboot. Dit moon kan gewoon weer afgestoft worden en <grij> <grij dije> hoppetee, uh, aan de voetjes. Lekker hip. Hey, uh, even leuk nieuws voor wat betreft deze radioshow. Wij oh. hebben, dat mogen we bekendmaken vandaag. Wij hebben, oh, we hebben een groot nieuws. Ja, we we, een groot nieuws. Gaan we op televisie? Valt reuze mee hoor. Hip of grijf? Nee. Sluit het niet uit, maar wij krijgen ons eigen online themakanaal. Ja, dat is dit station toch? Dat is het station in principe. Nee, nee. wij krijgen met de ochtend Ochtendshow... Ja. ons eigen online themakanaal. Dus je kan uh, eigenlijk uh, straks, als je dat zou willen... na tien uur kun je uh, op... Uh, ja, ik denk dat het kanaal Vijfdrecht Ochtendshow heeft... Ja. Uh, kun je naar de ochtendshow blijven luisteren? Dat wordt Eigenlijk gewoon non-stop. Hij wordt gewoon uh, van, Zo meteen om tien uur begint hij weer om zes uur ochtends. Oh. En dan kun je de hele dag. herhalingen, ha continu. Ja, waar je ook bent, kun, kun je de, de hele dag. Kun je door, moet je alleen even de tijdmeldingen moet je voor jezelf even wegdenken. Ja, ja het is natuurlijk niet. Uh, ook voor, vooral, uh, we krijgen best veel app's van mensen uit het buitenland. Ja. Oh, ik ja. zit daar of dit. Of ik kan dat niet. Of zeus, jullie zijn te vroeg. Maar dan kan je ja. je, je eigen ochtend. Oh, wat lekker, man. Ja, dus uh, check het maar eventjes op de site van 538. Vind je alle online kanalen. En daar staat dus ook het. Uh, vanaf vandaag het ochtendshow. Of als je een nachtdienst hebt gedraaid, dan ja. lig je nu ga je, lig je ergens te tukken misschien. Ja, ja. En dan hoor je zelf vanmiddag om twee uur wakker wordt. Denk je, hey, weet je wat ik ga doen? Ik sta het ochtendshow, de ochtendshow op. luisteren. Ja. En dan hoor je files, jongen. Oh. Maar oh. ja En het leuke is, als je hem twee uur aanzet, dan begint hij weer echt opnieuw. Exact. Want dan ben je, oh, ja. hebben we net de herhaling van de eerste vier uur gehad. En Mooi dan ben toch? toch weer opnieuw. Dus uh, toch, zeg ik dat goed? Ja, uur, ja klopt. Uh, <laughs> dus gaan we even kijken. Het online thema-kanaal van de 75 ochtendshow, voor als je Leuk. later vandaag denkt, joh, uh, ik heb het eerste deel gemist. Je kan oh, dan ga ik vanmiddag naar ons luisteren. Ja, dus wij kunnen naar onszelf luisteren. Dus wij kunnen thuis gewoon ons eigen Schrikkel. programma. Misschien wel een keer goed. <laughs> uh, wij hadden net nog eventjes uh, ja, een kleine kwestie over de smulschijf. Er zijn uh, twee opties uh, deze week die we zouden kunnen kiezen als smulschijf. Wij komen er niet helemaal uit. Katja en snel hebben een plaat gemaakt. Ja. Dat liedje heet 2002. En er is op TikTok een plaat die heel hard gaat. Dat is van Tyler. Dat liedje heet Chanel. Uh, en dat is de andere optie. Wij Zeker. hebben onze luisteraars laten stemmen. En de meeste stemmen gelden... Uh, Tyler met Chanel is de winnaar geworden. Dus dat is deze week de smulschijf. En dit is de nieuwe smulschijf. Wat De week de mailschrijf Tyler Chanel en uh, met name op TikTok, dus op dit moment een vrij populaire plat. Uh, ja, jongens, kwart voor tien geweest. Is dus, er? Ja, de hoogste tijd om de telefoon er even bij te pakken. Want... Even bellen, we gaan bellen, even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter. Hallo, oh. hallo, ja. <laughs> beste oh, mensen, oh, Peter. Vrienden, vriendin, Peter. Ja. Ja, heerlijk man. En ik zit naar de sneeuw te kijken. Ja, voor sommige mensen een, een ramp natuurlijk. Maar ja, ik vind het prachtig zo om, om het te zien. Van, heerlijk vanuit toch? Binnen. Ja, maar jij hoeft nergens mee heen vandaag ook waarschijnlijk? Ik moet nog naar Nijmegen en o, o, dat zien we o, straks wel. Hoe we daar komen vanuit Amsterdam. Ja, zo. Maar um, nou, ja, weet ik, het, het zal toch wel te bereiken zijn? Uiteindelijk kom je er wel. Nou, nou. Het is echt een te raden <televen> hoor. Nee. nee, Maar de loop van de middag nee. uh, trekt het bij. Uh, uh, we gaan het zien, we gaan het zien. Ik hey. moet er pas om een uur of vier zijn. Dus oh, het gaat, gaat dat zien. ben je al te laat. Dat je nu al weg moet gaan, ja. <laughs> oh, dan ga ik nu rustig zitten. Nee, luister, lieve vrienden, vrienden, vriendin, luisteraars. Iedereen een heel gelukkig nieuwjaar. Nou ja, iedereen. Um, niet helemaal iedereen. Maar uh, degene waar het niet voor geldt, die weten dat zelf wel.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 Dan zeg ik, waar zijn de oer-Hollandse ja. namen gebleven? Waar blijft de oer-Degelijke? Henk of Jan of Tim of Rick of Niels? Of dacht je van een goud eerlijke Peter? Wat is er mis met een echte Peter? Nee, in Amsterdam maken ze zich zorgen over de terugval... van typisch Amsterdamse namen als... Storm, Splinter, Briesje, Windmolen, Rover, vlinder, Bickel, Skipper, Rainbow, Joyful, Visarend, Doos, Nieuwbouwwijk en Fuitje, bedankt!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 En zijn David en deze traxami 414 is het inmiddels geworden en dat betekent dat je zometeen Dennis Ruijter hoort. De 538 ochtendshow. Service desk. Maar eerst uh, even de oh. service desk. Ja, er zijn toch wel redelijk wat vragen over ons online uh, themakanaal. Van wat oh. betreft de ja, Ochtend Show. ik. Zou daarmee willen stoppen? Uh, <lacht> nee, nee, nee. <lacht> nee, iemand stuurt hier. Uh, Eddie bijvoorbeeld, beste wensen allemaal. Is dat nieuwe themakanaal toevallig ook op DHB Plus te beluisteren? Zeker. Uh, ja, ja, juist. Ja, tuurlijk. Is ja, ja, dat Plus ja. zitten we op D&B? Plus? Ik dacht het niet. Volgens mij niet, maar. Oh, nee. Ik dacht niet. Maar dat zoeken we nog even uit. Okay. Goeie vraag. Ja, het, het, het wordt hier geopperd dat het wel ik op Ik denk het ook wordt. Het het is, het is op DAB Plus te doen. Ja, ja, ja, ja. Uh, in, ieder geval in stereo. Kan je via, in stereo zelfs. Ja, in stereo. Zo. Dus, uh, mooie kwaliteit hoor, DAB Plus. Links en rechts apart. Ja. Wauw. Uh, via Nederland.fm kun je bijvoorbeeld uh, vinden, daar staan we mooi in de lijst. Stel dat je via die site luistert, via 538.nl kun je hem natuurlijk uh, ook opzoeken. En uh, ik hoor dus via DAB Plus ook dat je kan luisteren naar het 24-uur uh, radiostation met de ochtendshow van 538. Dus als je dan. Uh, als je morgenochtend vroeg wakker bent, ja. om 4 uur s ochtends... en je denkt, joh, ik wou dat ze alvast begonnen waren... dan zijn we gewoon al bezig. Moet je maar kijken. Dus uh, dat is het uh, 35 Ochtendshow kanaal. Dan uh, hier nog iemand die wil weten. Jullie hadden het vanochtend over een boek dat ging over afvallen. Van wie was dat boek en hoe heette dat? Uh, dat waren inderdaad wat tips van uh, Leroy van der Ree. En dat boek dat heet, dat is het... De praktische gids voor een gezond gewicht. Kijk. ja. Uh, dat voor wat betreft de vragen. En verder hebben we heel veel, uh, en dat is super sympathiek natuurlijk... heel veel beste wensen en uh, nieuwjaarswensen van luisteraars. Zeer attent. Uh, zeer attent, en wij wensen jullie niets minder. Straks, Dennis Ruijer in de 25 Werkdag die heeft uh, zometeen dus wel leuk... de vijf van het bedrijf. De vijf van het bedrijf? De vijf van het bedrijf. Wat is, zijn, is precies de vijf van het bedrijf? Nou, dat zijn vijf platen die zijn aangevraagd door één bedrijf. Nou. En die bedraait er zometeen uh, voor dat bedrijf. En waar kan je die aanvragen? Uh, ik neem aan gewoon via of de site. Op de site? Ja. <lacht> 538.nl. Dus als jij het leuk vindt als een keer de platen van jouw bedrijf langskomen... samel ze even in, stuur ze via 538.nl naar Dennis... en wie weet ben jij binnenkort met je bedrijf op de radio. Wij zijn er morgen weer. Dit programma werd